9 uur, Kees Rood met het NOS-journaal. Een man heeft in een kerk op het Russische eiland Sachalin een non en een kerkganger doodgeschoten en zes anderen verwond. De dader is na de schietpartij aangehouden. Over het motief van de man die bij een particulier beveiligingsbedrijf werkt, is nog niets bekend. Sachalin is een dun bevolkt eiland in de Stille Oceaan ten noorden van Japan. Begin deze maand schoot een scholier in een buitenwijk van Moskou een leraar en een beveiliger dood.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 Dit was het NOS-journaal. Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitoolreisgids naar keuzecadeau. Op eens op vliegwinkel.nl. Wie aan woningbezitters komt, komt aan Vereniging Eigen Huis.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 Welkom terug bij het derde uur van Vroege Vogels. Straks hoort u hoe het de Dikke verging in Miami. De Dikke naar Miami was de cryptische titel van de reportage van Henny Radstaak. Bijna twintig jaar geleden. We berichten u over vleermuizen en windmolens. Maar uh, vooralsnog staat Menno buiten met Laurens de Groot. Die neushoorns gaat redden met drones. Tenminste, dat is het idee. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. Hier buiten bij stadzicht, en ik begrijp dat dit een beetje klinkt als een grote grasmaaier, maar het is. Uh, ik sta hier buiten met Roelof en Laurens van de uh, Shadow View, uh, Laurens. Ja, ik zei het klinkt een beetje als een grasmaaier, maar het is een hoe noem je nou een drone toch? Ja, dit is een uh, ja of een manned vehicle, UAV, wordt het ook al technisch genoemd. Een Aerial vehicle? Ja, omdat er niemand in kan. Ja, precies. Nee. En, uh, ja, nee, het is een, een multirotor. Ja. En uh, dit soort dingen gebruiken we voor, uh, ja, voor hele mooie opnames maken in de, in de lucht. Ja, want we zeiden, Janine zei net al... Hè, we gaan met jullie straks praten over hoe je hier neushoorns mee kan redden. Uh, maar we hadden eigenlijk bedacht... Ja, we staan hier nu buiten, uh, Roelof, om een stukje te vliegen, hè? Dat hadden we inderdaad bedacht, maar de rukwinden zijn op dit moment dermate forse dat we niet de lucht in gaan. Veiligheid boven alles. Ja, want, wat kan, want het, is een, het is een apparaat ongeveer een meter in, in doorsnee. Uh, een klein bolletje met de armpjes eraan. En aan die armpjes zitten uh, acht kleine propellers. Een onderstel. En dat ding had de lucht in kunnen gaan, maar uh, ja, rukwinden. Nu vliegen jullie er ook mee in Afrika, Laurens. Um, daar zijn toch ook wel eens rukwinden. Ja, nou ja, in, in Afrika gebruiken we vooral uh, fixing, heet dat. Dus dat zijn de drones met een vaste vleugel. Een soort vliegtuigje. Ja, en die kunnen veel verder vliegen en uh, in uh, ja, stevige wind vliegen. Ja. Uh, en dit, dit heeft een vrij korte batterijtijd die, die, uh, die we hier hebben. Dus dat, die zijn meer gemik, uh, geschikt om nou ja, opnames te maken als er een incident is geweest... Ja. en gelijk crime scene ja. investigation te doen. En natuurlijk heel leuk om opnames te maken tijdens een uh, radio-uitzending... bij het meer, terwijl je staat te praten... en dat je dan een filmpje maakt van, van ons hier... en dat we dat dan uitzenden... En dat we dat dan zetten op de website. Had leuk geweest. Dat was inderdaad fantastisch ja. geweest. Inderdaad, de weergoden zijn helaas niet gunstig gesteld. Gaat niet door, hè? Nee, gaat niet door. Zoals ik zeg, veiligheid boven ja. alles. Maar we gaan wel zo binnenpraten, toch, Laurens? Ja, dat is ook een stuk warmer. Dat doen we. Oké. Okay. Nou, laat nog even horen dan, nog één keer. Het geluid. <lacht> We zagen u al uh, rond uh, wervelen door de slaapkamer in kamerjas en negligé, Want dit was de Paso... <lacht> ja, dat, <lacht> dat zet mensen aan tot dansen. Mm -hmm. De Paso Doble, El Religario van José Padilla Sanchez. Ik doe ook zondagochtend vijf over negen altijd tango. Goed, voor eh, negen uur waren we terug in de tijd... met een herhaling van een reportage van Henny Radstaak uit 1992. De Reuzenzeeschilpad, de dikke, werd toen van het zeeaquarium... in Bergen aan Zee naar het Miami Sea Aquarium gevlogen. De zeeschildpad had in Bergen-aan-Zee te weinig ruimte. In Miami kwam ze toen, want dat blikken ze, in een mooie, ruime lagune terecht. Maar hoe is het nu met de dikke? Zou ze nog leven en heeft ze gezorgd voor nageslacht? Henry Radstaak is niet opnieuw naar Ach. Miami gegaan. Ja, bezuiniging, ja. u weet het, hè. <lacht> maar wel naar, hij mocht wel naar Bergen-aan-Zee. <lacht> dat treinkaartje <lacht> kon er net vanaf. Uh, zelf brood meenemen. Maar Dirk Majewski nog altijd directeur van het Zee-Aquarium blijkt te zijn... 22 jaar geleden, Dirk. Ja, 22 jaar later. <laughs> en nog steeds even knap allebei. <laughs> ja, en dan staan we hier weer in jouw zeeaquarium in Bergen aan Zee, waar het hele verhaal begon. Ja, ondertussen zijn uh, alleen niet alleen wij zijn wat ouder geworden, maar het zeeaquarium is ook een beetje veranderd. Uh, in tegenstelling tot ons is dat wel in de positieve zin veranderd. <laughs> We lopen tegen de rogge eibak aan. Die had je volgens mij toen nog niet? Nee, nee, nee. toen hadden we een bassin met buikalrobben, Een soort zeehondjes. Maar op dit moment is het dus een, een rogge eibassin En niet alleen roggen, maar ook uh, kleine haatjes. Ah, kijk, die kleine haatjes. Die kun je ook gewoon... Er uh, ja. zijn uh, 60 centimeter, zoiets, met die ja, hele staart erbij. Dan komt een nieuwsgierige rog aan die ook nog even een aaitje wil. Ah, kijk, hij steekt ze snuit boven het water uit. Ze willen echt geaaid worden, hè? Ja, ze komen naar je ja, toe. Ja, ja, het zijn uh, de honden van de zee. Ze zijn echt nieuwsgierig... en komen echt naar de mensen toe om geaaid te worden. En voor de rest uh, kleine aquaria, grote aquaria. Ja. Geen zeeschildpad meer? Geen zeeschildpad meer, nee. nee, nee. Die ervaring zijn we toch wel rijk. Dat een, uh, een zeeschildpad die wordt uiteindelijk te groot voor onze bakken. Wat toen de zeeschildpad was, hebben we nu een heel groot bassin met piranha's. Nee. Ja. Zeervraatzuchtig staat erbij op het bord. Niet ja. met de handen in het water. Klopt. Dus als ik hier nu mijn handen in hang, dan uh, kan het zijn dat ik een stukje mis straks. Ik zou zeggen: ga je gang. Ja. <laughs> Dit is de plek waar het bassin stond, waar de zeeschildpad destijds in zat. En dat, ja, voor zover ik me kan herinneren, was dat een, een bak waar die uh, zich een paar keer kon omdraaien. En dan had je het gehad. Ja, dat klopt. In die tijd waren op deze plek waar we nu staan, waren eigenlijk drie aquaria. Het grootste van de drie. Daar zat die schuldpad in. En daarnaast waren er nog twee kleinere aquaria. En een tien jaar geleden hebben we dat allemaal weggesloopt. En deze grote bak voor in de plaats gemaakt. Maar ook deze bak zou nog steeds te klein geweest zijn voor die zeeschuldpad... die we naar Miami getransporteerd hebben. Die heeft echt veel ruimte nodig. Dat was dus 22 jaar geleden. Ben jij nog wel eens terug geweest om te gaan kijken hoe het is met de dikke? Ja, ik ben nog eens uh, terug geweest... En uh, uh, ja, het, het is uh, erg Amerikaans. Dat wil zeggen dat we, op het moment dat we hem daar hebben afgeleverd... Ja, dan waren ze heel erg blij met de, de schildpad en met ons. En uh, op het moment dat ik terugkwam om te informeren hoe het met de schildpad was... wisten ze niet meer wie ik was en wat ik kwam doen. En hadden ze eigenlijk weinig boodschappen aan me. Maar de schildpad heb ik toch uh, gezien. Die, uh, die zal ik ook nu op dit moment nog steeds herkennen. En is het andersom ook zo? Nee, andersom was dat niet nee? zo. Nee, nee, nee, helaas, helaas. Dat had ook wel heel erg mooi geweest. <laughs> nee, hij reageerde niet meer op mij. Zij reageerden niet meer op mij. Heb je nog contact? Nee, de laatste jaren niet meer. Het is, uh, het is zo dat er daar toch ook wel uh, wat wisselingen geweest zijn in de, uh, de exploitatie. Dus er is een andere manager gekomen, er zijn andere verzorgers gekomen. En de mensen waar we toen destijds contact mee hadden, die zijn gewoon niet meer op hun plek. En het is dan uh, wat lastiger om dan uh, contact te leggen. Hoe oud zouden de dikke nu zijn? 1,52 jaar zou die nu zijn. Hoe oud kunnen ze worden? Men denkt nu dat ze toch nog wel ouder als 100 jaar kunnen worden. Het was mooi toen we daar uh, aankwamen in Miami. Jij wist jarenlang niet of je nou een mannetje of een vrouwtje steeds gepad had in je in het zeeaquarium hier in Berg aan Zee. En toen kwamen die deskundigen van het Miami Seaquarium en die tilde even die staart op. En ja, volgens mij sprongen de tranen in je ogen toen je hoorde dat het een vrouwtje was. Ja, dat klopt, dat klopt. We hadden altijd wel het vermoeden dat het een vrouwtje ging. Maar je moet niet vergeten, 22 jaar geleden waren er nog geen internet... en digitale fotografie en dergelijke waar we nu eigenlijk aan gewend zijn. Dus het enige vergelijkingsmateriaal wat je had... dat waren andere zeeschilpadden. Nou, er waren geen andere zeeschilpadden... dus we konden ook niet vergelijken van was het nou mannetje of was het een vrouwtje. En uh, in Miami hadden ze die ervaring wel... want ze hadden dus verschillende schilpadden, zowel mannetjes als vrouwtjes. Dus die konden in één oog, oogslag zeggen dat het inderdaad om een vrouwtje ging. Wanneer had jij voor het laatst contact? Ja, dat is inmiddels toch ook alweer een jaar of tien geleden. Zullen we eens een poging maken om te gaan bellen? Nou, laten we maar proberen. Loop even naar de telefoon toe. Thank you for calling Miami Aquarium. Our park is open daily from 9:30 a.m. to 6 p.m. Now you can swim with Flipper. Please hold while your call is being transferred. Hello? Yes, hello. Good morning. You're speaking with Majewski. I'm the general manager of the Sea Aquarium in bergen in the Netherlands. I was wondering if I could speak to someone responsible for the sea turtle in your facilities. The sea turtles? You have a sea turtle who belongs to us, and I was wondering to her well-being. Oh, Duchess? Yes, oh, Duchess. That's, that's her. Duchess. <laughs> oh, my God. That is so awesome. Yes, we still have her. Oh, well, great. Well, great. And she's doing fine? Yes. Yeah, she's a big girl. Yeah. Ah, we how nice. We have her in our, in our, like, native Floridian area that has mangroves and and a pool, you know, a circular pool, when she's in with other animals, other turtles. Oh, wow. Oh, great. Nice to hear that. Because I, re I remembered when I brought it to you, it was in January 92, mm -hmm. and uh, uh, I remember that at the time you were hoping to get some uh, some babies of her, and I was wondering, uh, did you achieve? No, because now the what they what they discovered is these uh. babies, they really have to go in the sand where... Where they're going to go back and nest? So no, because she's from, isn't she from, from the Mediterranean? Yes, Wasn't correct. Was originally from from Cannes, I think. Yes, correct. And hey, if you have anything, because I know here just through the years, and because like in '92 we had Hurricane Andrew, so we lost a, a lot of our information. So if you have any old pictures or information, yeah. Yeah. We, do, we do. have the picture of the transport uh, from uh, Holland uh, oh, that to the airport. Would be awesome! Oh, that would be awesome. Well, Maya, it was really nice to speak to you. We keep in touch. Okay, great. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye. Nou, waanzinnig, nou, Dirk. Gaaf, hè? Ze herkende, ze herkende ons, althans, ik wist het verhaal. Ja, ja, ja, ja. ja. En ze was ook heel erg blij om, uh, om van ons te horen, ja. had ik het idee. Even samenvatten, het gaat goed met haar. Ja, het gaat goed met haar. Ze zitten dus nog steeds in de lagune waar we destijds in hebben geplaatst. Het volkprogramma dat is niet echt van de grond gekomen omdat ze toch, euh, zoals we nu weten, gebruik maken van bepaalde stranden. Waar ze dus eigenlijk gewoon niet naartoe kunnen omdat ze daar toch ook in gevangenschap zitten. Dat moeten ze hun eieren in het zand leggen natuurlijk. Ja, ze leggen hun eieren in het zand, maar niet op zomaar elk willekeurig strandje. Want ze hebben daar een kunstmatig strandje gemaakt, hebben we toen gezien. Maar daar maken ze dus geen gebruik van. Maar ik ben al lang blij om te horen dat het zo goed met haar gaat. Ja, ik zag de lach verschijnen ja. toen, toen, je, toen ze dat vertelde. Ja, dat zo leuk. mooi om te horen. Ja, heel leuk. Ja, ze was ook echt enthousiast, hè? Ja, ja. leuk. leuk. Oké, okay, hou ons op de hoogte hoe het, hoe het verder gaat met De Dikke. Dat gaan we zeker doen. De Dikke, die nu Dutjes heet. Wist je dat ze zo genoemd werd, de Dutjes? Nee, dat wist ik niet. Nee, nee, we hebben er toen over gespeculeerd, twintig jaar geleden. Want we wisten wel dat uh, De Dikke, dat dat niet uh, de naam zou blijven. Dat, uh, die hebben wij hem gegeven, maar... Dutchess. Het is een dame. En, uh, van stand. En uit Nederland. Dutch. Dutchess. Prima. Heel leuk. Blij mee. Muziek uit de paradijs, Parijse cabaret bar. Le Bœuf sur le Toit. In de jaren 30 van de vorige eeuw. 5 uh, o'clock van de Franse companist Maurice Ravel uitgevoerd door de pianist Alexandre Tarot. Dit is het vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Europese Unie moet haar broeikasgasuitstoot in 2030 met minimaal 40% verminderen. Met dit standpunt reageerde het Nederlandse kabinet vrijdag... op het voorstel van de Europese Commissie over het klimaat- en energiebeleid. Volgens Joris Thijssen, campagneleider van Greenpeace, is dit veel te mager. Ik ben in ieder geval zwaar, zwaar teleurgesteld. Op deze positie die ze nu hebben ingenomen... gaan we en, en niet genoeg CO2 reduceren om klimaatverandering te stoppen. Maar wat ook heel triest is, is dat we nu heel erg hard vaart gaan maken... met het energieakkoord, dus met heel veel duurzame energie in Nederland installeren... Maar het doel wat we dan daarna stellen, dat is eigenlijk zo laag... dat we daarna moeten vertragen om niet te hoog uit te komen. Dus de economische sector die we nu gaan opbouwen de komende tien jaar... Ja, in plaats van daar dan daarna ook de kansen van en de profijt van, van trekken... dat gaat dit kabinet niet doen. Dus wat dat betreft is het zwaar teleurstellend. Nou, wat we hebben voorgesteld is wat de wetenschap zegt over CO2-reductie. Die zeggen dat uh, CO2 met 55% gereduceerd moet worden in 2030... en niet met slechts 40%. En wat we hadden voorgesteld is dat de lijn die we nu inzetten... Om voor de opbouw van duurzame energie, 16% in 2023... dat kun je doortrekken naar een veel hoger percentage in 2030. Ja, onze pijlen gaan we nu richten op de Tweede Kamer. Die moet dit wat ons betreft corrigeren. En die moet zorgen dat Nederland in Europa... een veel ambitieuzer standpunt inneemt. En gelukkig ligt de bal niet helemaal bij Nederland. Dit is iets wat in Europa gedaan moet worden. En gelukkig zijn er al acht landen in Europa... zoals Duitsland, en Denemarken en Frankrijk die willen dat Europa veel en veel verder gaat dan het huidige standpunt. Dus we zijn nog niet uitgepult op het dossier, gelukkig. Al dus campagneleider van Greenpeace Joris Thijssen. Goed nieuws. De provincie Overijssel gaat deze winter toch geen ganzen afknallen. Het ganzenakkoord blijft van kracht, zegt de provincie. Daarin is een winterrust opgenomen... voor de speciaal aangewezen voerageergebieden voor ganzen. Boeren hadden toch aangedrongen op afschot... vanwege de schade die overwinterende grauwe ganzen aanrichten. De natuurorganisaties zijn falikant tegen schieten in de wintermaanden. Zij roepen alle provincies op om het ganzenakkoord alsnog uit te voeren. In december sneuvelde dat akkoord omdat de boeren niet mee wilden werken aan de winterrust. Nu het akkoord van tafel is, zijn de provincies aan zet voor het opstellen van het ganse beleid. Een ontdekking: de koninkpaarden, zoals we die kennen uit bijvoorbeeld de Oogstwaarders plassen, lijken misschien wel op wilde paarden, maar dat zijn ze niet. Alleen de Preswalski paarden uit Mongolië zijn wild, want die zijn niet door de mens gekruist. Sinds kort weten we dat ook de uit Engeland afkomstige Exmoor pony echt wild is. Dat blijkt uit recent onderzoek naar historische bronnen, kaken, tanden en door middel van DNA. De Exmor pony, zoals wij hem kennen, leefde hier al in het Pleistoceen. Hans Hoven van samenwerkingsverband Exmor Pony was betrokken bij het onderzoek. Weet hij nu zeker dat het om een wildpaard gaat? Dat weten we zo zeker, omdat er van die fossielen die in het Pleistoceen hier in West-Europa zijn gevonden... Daarin hebben ze stiekem nog wat DNA weten te peuteren. En met een heel duur woord noemen we dat het mitochondriaal DNA. Dat is het DNA wat je van je moeder krijgt. Dat is eigenlijk identiek aan het DNA zoals je moeder dat had. Een haarmoeder, een haarmoeder, een haarmoeder. Dat bevindt zich buiten de celkern. Dat mitochondriaal DNA van die oerpaden... wat dus 8000 jaar geleden of 12000 jaar geleden hiervoor kwamen, dat blijkt identiek te zijn en het mitochondriaal DNA van die exmo-pony's die ze daarop hebben onderzocht. Nou, dat betekent dat de exmo-pony een wild paard is, net zoals het Breswanski-paard. En daarmee dus heel erg de moeite waard is om te beschermen. En dat is de reden dat wij als samenwerkingsverband heel graag willen... dat exmo-pony's worden ingezet voor natuurlijke begrazing. Ja, ik zei exmo-pony, maar hij zegt exmo-pony. Dit was Hans Hoven van samenwerkingsverband Exmo-pony. Het aantal diervriendelijke aanbiedingen van supermarkten is in 2013 met 7% afgenomen. En dat is opvallend, want de afgelopen jaren was de trend juist andersom. Meer diervriendelijke aanbiedingen en minder kiloknallers. Dat blijkt uit cijfers van Wakker Dier. Vooral het gestunt met diervriendelijk vlees is flink gedaald, met zo'n 40%. Volgens Wakker Dier had supermarkt Dekamarkt de minste aanbiedingen en Hoogvliet de meeste. Diervriendelijke aanbiedingen zijn natuurlijk vleesvervangers, maar ook reclame van vlees, eieren met twee of drie beter levenssterren. Dieren in het nieuws. Drie weken geleden is er in Eindhoven een Thaise dwergstreep eekhoorn gezien en gefotografeerd. Het dier komt van nature voor in Azië en wordt hier alleen gehouden, gehouden als huisdier. Het is meestal een kwestie van tijd voordat een gehouden dier ook in het wild voorkomt. De dwergstreep eekhoorn heeft wit gepluimde oortjes en een gestreepte rug. Hij wordt vaak verward met de Chinese boomeekhoorn die daar erg op lijkt. Waarschijnlijk leeft de Thaise eekhoorn al minstens vijf jaar in Nederland. De zoogdiervereniging verwacht niet dat de eekhoorn een bedreiging vormt voor onze inheemse eekhoorns. Onderzoek. De blauwe ogen van kouwen zijn niet zo onschuldig als ze lijken. Ze dienen namelijk als waarschuwingssignaal bij de verdediging van hun nest. Zodra er oogcontact wordt gemaakt met soortgenoten blijven die op veilige afstand. Wetenschappers testen de reactie van kouwen door foto's op te hangen in nagebouwde nestboxen. Foto's van kauwen met lichtblauwe en met donkere ogen. Van de foto's met donkere ogen bleken de kauwen zich weinig aan te trekken. Het is voor het eerst dat wetenschappers een vorm van oogcommunicatie hebben aangetoond bij vogels. Het onderzoek is te lezen in Biology Letters. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De Brussels Philharmonic. Muziek uit die, u weet wel, stomme film. De film The Artist. Het stuk is getiteld Pretty Peppy. NOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. Een drukke Olympische dag vandaag. Na het Nederlandse schaatssucces van gisteren moeten de medailles vandaag opnieuw van de lange baan komen. Snowboardster Cheryl Maas slaagde er vanochtend namelijk niet in om de finale van de slopestyle te halen. Net als tijdens de kwalificaties kwam ze twee keer ten val. Het was een grote teleurstelling voor Maas, voor wie de druk misschien toch wel iets te groot was. Edwin Cornelissen sprak haar zojuist. Ja, Cheryl Maas je staat er eigenlijk vrij ontspannen bij, maar ik kan me voorstellen dat het inwendig wat anders voelt.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 Ja, die heeft haar ochtendrondjes al gedraaid. Pauline van Deutenkom zit naast me. Die heeft dat ook gezien. Ja, Paulien, je hebt er ook al even gesproken, hè? Iedereen wist. Ja, ja. Hoe is het met haar? Ja, ze was uh, goed. Uh, wel, Natuurlijk, de spanning ga je nu wel voelen, dat zei ze ook. En uh, uh, vanmorgen heb ik erop het ijs zien rijden. En ja, dat, dat, dat ziet er nog steeds ontzettend goed uit, technisch. Gewoon echt uh, perfect. En uh, ja, het is eigenlijk niet echt een vraag vandaag... Of iedereen wust in vorm is. Het is meer de vraag van hoe, hoe goed is uh, Sablikova in vorm? Ja, hoe en, goed uh, is de concurrentie? Ja, ja. Ja. En Persaan heb je nog? Je hebt natuurlijk Persa die in Insel uh, uh, laatst hard heeft gereden. En uh, die we nog niet echt hebben gezien op de drie kilometer dit. Nou ja, of we, natuurlijk eigenlijk wel bij de Wildkust, maar nog niet. Um, ja, met, met het EK viel ze een beetje tegen. Maar al die meiden hebben altijd hard moeten trainen nog. Of die hebben hard kunnen doortrainen. Ja. En nu is de vraag, ja, uitgerust, hoe zijn ze er nu, uh, staan ze er nu voor? Ja, en dat is dus ook voor jou een grote vraag. Ben je ben, ben er gerust op? Um... Ja, ik ben wel gerust op, uh, op de vorm, denk ik, van uh, Irene. Maar, maar, maar gerust op niet. de vorm van. Uh, de, ja, nou, goed, dat, dat is wel echt, uh, wordt heel spannend. Nee, kan, die, kan die gouden medaille van Sven Kramer, uh, ook bij Irene uit de ploeg natuurlijk, kan die motiverend werken voor haar? Ja, ja want ze vertelde dat ze gisteren ook uh, heeft gekeken. En uh, ja, dat is natuurlijk ontzettend. Uh, ja, ontzettend mooi als je ploeg nooit zo hard ziet rijden. En dat is ook altijd wel lekker. Want zij hebben hetzelfde programma gedraaid. En dan weet je wel, dat weet ze natuurlijk al. Maar dat het gewoon goed zit. En uh, nu, ze, na de training, had ze zes uur tot de, tot de wedstrijd. En dat zei zo, ja, dat is wel doorkomen en rustig blijven. En uh, ja, dus... dus uh... Ja, maar ik ben ook heel benieuwd wat Antoinette Precies, Jong gaat doen. Precies, die andere twee Nederlandse... En van der Weijden. Zie je daar medaillekandidaten in tot slot? Um, ik denk dat Antoinette de Jong wel uh, voor een verrassing zou kunnen gaan zorgen. Nou, dan moeten we dat in de gaten gaan houden. Het is hier nu nog heel rustig, Rio, in de hal. Een paar schaatsers op het ijs. Maar uh, ja, stilte voor de storm, hè? Nou, om half één. Uh, uh, ja. Half één gaat het straks allemaal beginnen. Steven Dalenboud, Paulien van Dijtenkomen, dank je wel. Over een uurtje trouwens, om half elf krijgen we de volgende Olympische update. Dankjewel, Gio Lippens, met de Olympische Spelen. Wij gaan weer door met de natuur. Het lijkt geen goede combinatie. Vleermuizen en windmolens. Vooral in beboste gebieden worden regelmatig dode exemplaren teruggevonden. Gegrepen door rotorbladen die snelheden van wel 300 km per uur halen. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is gekeken waar en hoe vaak vleermuizen slachtoffer worden in ons land. Doel is natuurlijk om meer windmolens te plaatsen, maar dan wel op plekken waar het beschermde dier er geen last van heeft. Een van die locaties waar onderzoek gedaan is was windmolenpark Jaap Rodenburg bij Almere. Jeanette Parmoor gaat samen met Sjoerd Dirksen van Bureau Waardenburg en Herman Limpens van de Zoogdiervereniging nog eens even kijken. Ja, als je hier vleermuizen moet zoeken, die zijn zo groot als een duim. En als ze geraakt zijn en niet meer uh, levend met opgerolde vleugels ergens tussen het gras, ja. dan moet je ontzettend intensief meter voor meter. We zetten dan al lijnen uit hier. Dan slaan we een, uh, een rondje van 50 meter. Kijk, en nu is het hier een beetje uh, kort gemaaid gras, maar in de zomer is het af en toe ineens een halve meter hoog. En dan is het er weer gemaaid, en dan staat er iets op de akker. En dit is dus een van de turbines waaromheen jullie hebben gezocht naar slachtoffers? Ja, ja precies. Dit is uh, in dat park Jaber Een van de turbines waar we boven en beneden geluidsopnames hebben gemaakt. En tegelijk gezocht hier beneden hoeveel... Door je dieren je dan kan vinden. En hoe doe je dat? Laten we even gaan wandelen. Gewoon uh, ja. stapje voor stapje en dan heel goed kijken. Ja, je moet je ook niet. Uh, dus je kijkt met we je lopen neus. heel al te hard waarschijnlijk al. Ja, je moet langzaam rustig lopen. Je kijkt met ja. je neus naar die uh, denkbeeldige lijn en probeert dan uit de hoek van je ogen. zo'n <laughs> strook van ongeveer 2-3 meter breed te zien. Voor één turbine hebben we een uur tijd om te zoeken. Dus dat moet je allemaal gestandardiseerd doen. En dan loop je op en neer, op en neer, op en neer. En weet je zo nog hoeveel vleermuizen hier zijn gevonden bij deze turbine? Nee, bij deze turbine zijn er geen gevonden. Aha. Maar in Nederland, bij vijf windparken die heel intensief onderzocht zijn, twee dode vleermuizen te vinden. Dus dat is, is heel weinig. Dat is heel weinig, ja. ja. Dat, is, dat is het gelukkige ervan, omdat je dan eh, daarmee laat zien, oké, okay, die impact eh, op sommige locaties valt reuze mee. Ja, maar wat je vindt zegt nog niet alles natuurlijk, Nee, he? wat je vindt zegt nog niet alles. Dus wat, ja. wat we gedaan hebben is uh, ook gekeken naar nou, uh, hoe snel zijn de dieren weg. Wat is eigenlijk de kans om ze te vinden? Uh, al die dingen zet je samen in een model. En met dat model kan je dan schatten van in het totaal... zouden er dan op die vijf pinparken samen misschien twaalf dieren gevonden kunnen worden. Of dertig of zestig. De, ja. Dat Alleen, weten jullie nog niet, hè? Da, dat weten we nog niet, hè? Want dat, zei, dat was die pech van die slechts twee uh, dooien. ja. Als je dat statistisch wil doen, dan kan dat goed als je een redelijk aantal doodje hebt gevonden. Dus hoe minder doodje je vindt, hoe blijer je bent voor het risico, maar hoe onnauwkeuriger je schatting wordt. Ja, jullie deden dat samen met het bureau Waardenburg, hè? dit onderzoek, ja. naar jouw Sjoer Derksen. Waarom moest dat onderzoek er komen? Omdat bij plaatsing van nieuwe windparken... vleermuizen steeds meer een onderwerp van discussie werd. En terecht kwamen uit Duitsland en uit Amerika kwamen er berichten... dat daar op sommige plekken een grote aantallen aantal vleermuizen doodgingen bij windturbines. En we moesten dus gewoon weten hoe dat in Nederland was. Er waren een paar plekken waar wel wat dode vleermuizen gevonden werden. Er is één locatie waar een hele heftige discussie geweest is... waar we ook wat meer hadden. Daarom hebben we gezegd, van nou, we moeten nou maar eens voor het hele land gaan kijken... Oeh, vandaar. Ik denk al, oh, wat hoor ik. Maar er komt een hond achter me aan. Dat doen ze trouwens. Dat is wel grappig. In andere landen wordt ook met honden gezocht... naar uh, dode ja, ja. vogels en vleermuizen onder windturbines. Daar ja, ja. hebben we ook alles eens over nagedacht. Maar goed, dat is voor de toekomst. Ja. Trouwens, wat een wind zich... Het valt me mee dat die dingen nog aanstaan, he? want als het hard waait, dan zetten ze ze toch uit? Ja, nou, dan moet het heel hard waaien hoor. Dit is wind waar ze blij van worden bij de NUON, ah. want hier, uh, hier wordt energie gemaakt nu. Dus, ja. dus, uh... En vleermuizen die houden ook niet zoveel van de harde wind, hè? is pas vanaf uh, een meter of vijf, zes wind per seconde gaan die molens efficiënt draaien en hard draaien, maar dan ben je de vleermuizen eigenlijk al kwijt. Die vleermuizen komen hier niet om te windsurven, zou ik maar zeggen. Die komen insecten jagen en die insecten zijn gewoon weggeblazen. Ja, dan hoor je altijd dat vogels daar last van hebben. Hè? Hebben jullie daar ook naar gekeken hier? Niet in dit onderzoek, maar wel eerder. Uh, en ja, dan vind je wel vogelslachtoffers. Een aantal is meer dan vleermuizen. Percentagegewijs zal het wat minder zijn. Dus dat uh, wisten jullie al. Maar ik heb ja. wel, wel gehoord of gelezen dat vogels eigenlijk handiger zijn in het ontwijken van turbines dan vleermuizen. Is dat niet raar? Ja, en het zou zelfs zo kunnen zijn dat vleermuizen, daar zijn ze nog niet uit, uh, door windturbines aangetrokken worden, maar dan door de insecten bij de windturbines. Je moet je voorstellen als een vleermuis uh, die sonar gebruikt, daarmee kijkt uh, vleermuis uh, enkele meters voor zich. Sommige soorten maar uh, drie kwart meter. Uh. En alles wat daarachter is, zien ze eigenlijk niet. Dus, dus ze als je, zijn te laat gewoon. Ja, en de, de vleugeltip van zo'n windmolen op dit moment, dat is misschien 250, 300 kilometer per uur. Gaat dat zo hard? Ja, dat, dat zou je niet denken als je nee. hier staat. Het ziet er relaxed uit, maar ja. dat vleugelpuntje gaat hard. Vervolgens zit er direct achter dat blad een soort turbulentie met onderdruk. Een zuiging, hè? En ja. vleermuizen hebben van die hele dunne dun vel gespannen over hun vingers. Mm. Dat zijn de vleugels. Dat is heel gevoelig voor die turbulentie. En het is dus ook zo vreemd genoeg dat je heel veel dode vleermuizen op de grond vindt... zonder verwondingen. Maar die zijn dus in die onderdruk gekomen... En dan gaan ze van binnen kapot. Je vertelde dat je foto's had gemaakt van die uh, slachtoffers? Ja, die uh, hebben we op de camera erachter. Ja, oké. Okay, lopen we even naar de... In de auto zeker. <laughs> ja. ja. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld... Dit is er een. Ja. Dan zie je duidelijk een halve vleugel missen ja, en bloed. Ja, dat kan zeggen. Het doormidden gehakt lijkt het. Het is echt geraakt. Uh, ja. En soms... Uh, vind je dat zoals dit tussen het gras liggend. Daar zie je niks aan, hè? Ja, je ziet er niks aan. Ik kan zo niet zien wat voor vleermuis dit is, maar welke komen hier nou veel voor? Wat hier veel ja. te horen was, was rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. Aha. En daarnaast ook nog gewone dwergvleermuis. Okay. In het begin was het beeld uit Duitsland heel erg. Het zijn vooral de trekkende soorten, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis. En dan vooral in de herfst die uh, slachtoffer werden. Mm -hmm. Maar wij hebben inmiddels ontdekt dat als je windmolenparken... in de buurt van bebouwde kom hebt... en de, bouw, uh, de gewone dergveermuizen is een gewone dorpsstadsoort. Zoals hier, met, dus aan de rand van Almere. Hè? Ja, de, uh, dan, dan heb je dus een, uh, een, een hoge dichtheid aan uh, rondvliegende gewone dergveermuizen. Dan is er ook een hoog risico. Want dat dan, zijn echt stadsvleermuizen? Uh, ja, dat zijn, uh, ja die, die jagen ook wel buiten de stad. Maar mm -hmm. dat is typisch een urbane soort, zeggen wij dan. Ja. Nou, ja. dat, dat is dus nu op vijf locaties in Nederland in kaart gebracht. Ja. Hè? En wat nu? Wat gaan jullie hiermee doen met al deze kennis? Nou, onderdeel van het project was ook, hebben we nog niet verteld... om, om de methoden die wij gebruikt hebben om daar protocollen van te maken... om dat te standaardiseren. Wat wij gedaan hebben, en de collega's in Duitsland... is uh, een koppeling gemaakt tussen uh, het geluid wat je kan opnemen... en het aantal slachtoffers wat je hier dan vindt. Zonder zo'n model kan je dat dus niet. Dan weet je alleen, ja, er is een kans dat er iets gebeurt... maar... Geen idee hoe je dat... Uh... Dus je kunt het wat concreter invullen... maar het viel me wel op dat die schattingen... dat was nog wel erg ruw, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja, ja. Nee, precies daarvoor hebben wij gewoon meer slachtoffers nodig. <laughs> bij, deze <laughs> ja, bij deze een oproep? Bij deze een ja, oproep. Het klinkt wat raar, nee. maar als je die modellen uh, test met, met simulaties... dan zie je dat op het moment dat je 10, 11 slachtoffers hebt... dat je dan hele goede, nauwkeurige voorspellingen krijgt. Meer uh, onderzoek dus, begrijp ja. ik? We moeten de steekproef vergroten... Maar we weten in welke richting we onderzoek moeten doen. We weten ook dat in dit soort landschappen het wel meevalt. Dus het betekent wel dat je de, de redelijke geruststelling hebt... dat je in enige rust onderzoek kunt doen zonder dat je de angst hoeft te hebben... dat je op korte termijn rampen veroorzaakt met nog een paar windparken erbij. Ja. Twee of drie windturbines gaan geen rampen veroorzaken. Uh, twintig of dertig waarschijnlijk ook niet. En dan moet je verder onderzoek doen om te weten of honderden windturbines... of je dan in de orde groter gaat komen dat je wel problemen gaat veroorzaken. Wanneer, komt dat, uh, wanneer is dat protocol klaar? Dat is klaar en dat uh, wordt uh, na jullie uitzending wordt dat uh, op de website van uh, de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland, zoals die tegenwoordig heet, uh, gezet en dan kan iedereen het uh, downloaden en gebruiken en vooral uh, gaan gebruiken wat ons betreft. hoorde, de Antilliaanse zoals Nostalgia, uitgevoerd door pianist Wim Statius Muller. Het afgelopen jaar stierven in Zuid-Afrika meer dan duizend neushoorns omwille van hun hoorn. De illegale jacht op het zeer bedreigde dier neemt elk jaar enorm toe. In 2013 is dat met 50% gestegen. En volgens het Wereld Natuurfonds sterft de Afrikaanse neushoorn... binnen 10 jaar uit als er niets verandert. Laurens de Groot en Roelof de Vries van actieorganisatie Shadow View maken sinds kort jacht op neushoornjagers... met een vrij nieuwe techniek met drones. Uh, Laurens en Roelof, goedemorgen. Ja, we stonden net al even buiten met jullie prachtige uh, apparaat. Het, het, het waait te hard, te veel rukwinden. Um, laten we het even uit de wereld hebben waar, waar we het nu over gaan hebben: drones, UAVs en fixed wings. En dan gaan we daar niet meer over struikelen. Ja, nee, we houden het uh, op drones. Maar ja. uh, in principe, die we in Afrika inzetten, zijn. Uh de Drones met een vaste vleugel, dus fixing noemen dat dus ja. eigenlijk die eruit zien als een, als een klein vliegtuig. Dus je hebt een soort heli dingen ja. en uh, vliegtuigjes. Ja, nou, Laurens, nou kennen we jou vooral als actievoerder van, van Sea Shepherd en nu opeens ben je aan het vliegen met dingetjes in, in, in Afrika. Dat moet je toch even uitleggen? Ja, nou, ik ben toen ik nog voor Sea Shepherd werkte, ben ik uh, voor het eerst de drones gaan inzetten in Namibië om beelden te maken van de illegale zee daar. Mm -hmm. En toen ik daarmee bezig was, dacht ik van ja, maar dit is de toekomst voor, voor milieubescherming, maar humanitaire hulp ook. En nou, ja, ik had inmiddels vijf jaar bij Sea Shepherd erop zitten en wilde graag mijn eigen dingen gaan doen. Dus toen ja, de stichting Shadowview opgericht. Ja, dus het gaat je echt om het redden van natuur en milieu. Want bij Sea Shepherd kennen we natuurlijk van de hele heftige acties. Je bent overvaren door de Japanse walvisvaarders en heftige dingen meegemaakt. Maar je hebt echt het, het, het milieu hard op de, op ja, de juiste ja. plek. Want nu doe je dingen die uh, iets minder spannend zijn. De, uh... Nou, als ik nou, moet of... zeggen, als ik, als ik daar in, uh, in, in Afrika in de bush loop... en, en, en s'nachts en je weet elk geluidje om je heen kan wel eens een heel eng beest zijn... dan moet ik zeggen dat dat toch ook af en toe wel ja, kan of, of een boze stroper. Blijft. Of een boze stroper, ja, dat is het ergste geval. Ja. Die, die lopen zwaar bewapend rond, dat, uh, dat is helemaal erg. Ja. Uh, kunnen jullie, ja, ik denk, Roelof, ben jij een beetje de techneut van de twee? En uh, moeten we technische vragen aan jou stellen en Laurens over de, over de neushoorns? Nou ja. Lauwens zit heel hard te knikken. Ik heb een, ja. uh, ik, ik heb een ja, neushoorns. Laten we daarmee nou beginnen. Dat stond is wel aan. Uh, okay. nou, even, even nog over de neushoorns. Uh, jullie gebruiken deze dingen om, de, om het stropen tegen te gaan. We zeiden net al meer dan duizend neushoorns afgelopen jaar uh, gestroopt. Ja, en het, het grootste gedeelte zit, zit in Kruger. Tachtig procent van de, van de Neuzoan-populatie En ja, wat je bent gaan zien... is dat mensen vanuit Boze Piek, waar een burgeroorlog achter de rug was... Ja, die zochten een andere bron van inkomsten. En die, ja, die krijgen een zak met geld. Die zeggen, jongens, even de grens over en, en ga maar jagen. Is gewoon, het, is eigenlijk bij, het is niet te handhaven op dit moment. En, en ja, de drones kunnen een stukje ondersteuning leveren. Ja. Maar het zijn zeker geen oplossing Want op verschillende plekken in Afrika... heb je nu dus rondtrekkende groepen ja, militairen... Ja. met volle bepakking en bewapening. En die, uh, die gaan... Gewoon keer in die neushoorn, maar ook wel olifantenkuddes en uh, her en der ook apen en zo. Dat, uh... Ja, je ziet in, in Sub-Sahara zijn er zelfs vermoedens dat het gelieerd is met, uh, ja, met radicale uh, moslimorganisaties uh -huh. zoals Al-Qaeda. En daar, daar worden op dit moment, geloof ik, 100 uh, olifanten per dag uh, gestroopt. Een stukje zuidelijker bij in, in Kruger, daar komen ze dan vooral uit Mozambique. Uh, ja, dat zijn uh, groepjes van vier, vijf mannen met limiterieurs met, met, met en een punt vijftig. En die schieten eigenlijk op alles wat, uh, Beweeg. wat beweegt. Ja. Ja. En dat is om, om geld te, te verdienen. Want uh, terrorisme is duur. Ja. Uh, met Ivoor en, en uh, neushoornhoorns uh, halen ze veel geld binnen. Ja, zo'n vijftigduizend euro per, per kilo neushoorn. Vermalen uh, neushoorn. Vermalen neushoornhoorn. Ja, ja. ja. Hoorn -hoorn. Wat, wat, wat, wat Wat kun je daarmee dan? Ja, eigenlijk niks. Het is hetzelfde materiaal als je nagels... maar uh, ze snuiven het, uh, ze slikken het, ze drinken het... en ze, ze denken dat ze er een of andere medicinale waarde aan zit. of Het wordt zelfs, volgens mij, in Vietnam als partydrugs gebruikt... Het uh, is een statussymbool. Ja, ja. ja. Nu wordt er al jaren, daar berichten wij ook regelmatig over... worden er uh, rangers opgeleid, en die, he, ook door het Wereld En die gaan die parken in, maar het is vaak een, een druppel op een gloeiende plaat. En wat we net al zeiden, je hebt echt te maken met criminele organisaties. Uh, Roelof, op wat voor precies wordt er dan zo'n zo drone of zo'n apparaat ingezet? Nou, wat je natuurlijk vooral ziet... is dat je bij nachtelijke patrouilles uh, met zo'n vliegtuigje in dit geval... uitgerust met een hittecamera... Uh, toch wel een heel groot overzicht kunt creëren... over um, het gebied waar je op dat moment patrouilleert. En dat je dus eigenlijk veel sneller in staat bent... om verdachte activiteit op te sporen. Het is inderdaad de hittecamera die eronder hangt. Die uh, laat vrij snel zien waar uh, mensen zijn, waar auto's zijn. Dat soort zaken zijn. En je bent dus eigenlijk veel efficiënter in uh, het uitkomen van een gebied waar uh, stropers zich zouden kunnen ophouden... dan wanneer je er gewoon met een jeep doorheen moet jagen. Ja, en het gaat dus eigenlijk letterlijk om die helikopterview. Ja. Uh, maar wat is dan het voordeel ten opzichte van mensen die je in een vliegtuigje stopt... en die over dat gebied gaan vliegen? Um, het zal in ieder geval kosten technisch. Zal het, uh, Goedkoper? Ja, absoluut. Um, kijk, de investeringswaarde van zo'n zo vliegtuigje is natuurlijk uh, uh, niet gering. Opleiding ook niet. Maar daarna heb je gewoon wel een, een zeer efficiënte manier om zo'n toestel in te zetten. Ja, um, je hebt het nu over de drone, hè? niet over ja, het vliegtuigje met nee, de mensen erin. Inderdaad. Niet um, ja. Je gooit hem bij wijze van spreken achter in de auto. Um, rijdt het gebied in, ja. um, gaat op zoek naar een plek die verdacht is... gooit hem de lucht in. En dan film je. En dan film je. En op het moment um, dat je verder wil, laat je hem weer landen... rijd je een stuk verder en doe je dat nog een keer. Dus er zit vooral een efficiëntieslag in. Maar, en dan doen jullie dat... En dan, dan, je kunt moeilijk met je citizens arrest dan uh... dat nee, we werken, plan B uitvoeren. Roelof, ja. wij zijn dan aan Laurens. Ja, ja, wij zijn aan <laughs> nou, Laurens. Wel Laurens met, Laurens ja. met zijn interieur. ja, Zo ja, werkt ja. het natuurlijk niet. Nee, nee, we werken ook... En dat is ook de reden waarom we of View hebben opgericht. We kijken altijd naar andere organisaties van... Oké, okay, waar kunnen we samenwerken? Uh, in in Zuid-Afrika vooral met, uh, met privéreservaten en met rangers. Nou, in Malawi werken we bijvoorbeeld met de Nederlandse organisatie Act to Protect... om daar uh, een goed uh, programma op te zetten. Dus we kijken eerst van, oké, okay, wie heeft het nodig... En dan gaan we, gaan we naar de financiën, zoeken, dus noem maar op. Dus je sluit je aan bij een plaatselijke organisatie. Ja. Ja. Kijk, en het is inderdaad van, van dat zie je natuurlijk sowieso snel. Dat, um, kijk, je hebt best wel wat kennis nodig uh, voordat je uh, zoiets als dit kunt opstarten. Voordat je weet welke apparatuur je nodig hebt. Um, hoe je mensen moet opleiden. En um, dat is natuurlijk iets wat wij als organisatie heel goed kunnen faciliteren. Aan andere organisaties. Ja. Um, die echt specifiek in zo'n gebied zitten. Want het apparaat dat je nu gebruikt. Die we net ook even hoorden. Hè, dat, dat, dat ding van ongeveer een meter groot. is een soort helikopter. Uh, Hebben jullie dat, heb dat zelf ontwikkeld? Koop je dat zo? <lacht> Ga je naar de modelbouwwinkel? Ja dat, Bart Smith. ja, dat koop je eigenlijk gewoon off the shelf. Zoals dat het heet. Dus uh, je loopt met een zak naar een winkel. Uh, met een zak geld naar een winkel. Uh, je zegt, die wil ik hebben. En dan, uh, dan is die er. Maar in dat in zijn de hele grote modelbouw. Uh, want dit staat niet bij de speelgoedwinkel. Uh, nee, nee. Dat zijn, uh, ondertussen in Nederland zijn er diverse professionele ondernemingen die dit soort toestellen bouwen, ontwikkelen ja. en leveren. En die zich ook vooral op een professionele markt richten. Vanuit uh, luchtfotografie, luchtveel. Sportwedstrijden. Sportwedstrijden. Ja. Nou is het wel zo dat, uh, dat het uh, sinds afgelopen zomer verboden is. Om commerciële activiteiten uit te voeren met dit soort toestellen in een Nederlands luchtruim. Mm -hmm. uh, dat zorgt er in ieder geval voor dat nou, de, de markt van film en fotografie... op dit moment uh, een beetje vast zit. Mm. Maar um, kijk, wij kijken vooral naar hoe we deze technologie kunnen inzetten... voor een ander doel, namelijk de bestrijding van wildlife crime... Of ondersteuning van organisaties die met een probleem zitten. Heb, heb je al ervaring? Ja, ervaring met vliegen, maar heb je al uh, geslaagde projecten? Of, of? Ja, we zijn, we, zijn, uh, we zijn al een tijdje well, bezig in, uh, in, uh, in Afrika, maar we hebben ook, uh, ook in Europa al gevlogen. En bijvoorbeeld in PITA, in de, die grote dierenrechtenorganisatie in Amerika, Zijn we ook beelden gemaakt van de opening van het boogjachtseizoen. Uh, waar ze op, op rendieren gaan uh, of op herten gaan jagen daar. Uh -huh. uh, in Engeland hebben we beelden gemaakt van de vossenjacht. Oh ja, ik zag een zo? filmpje van de vossenjacht. Ja. Ja. Ja, dus zo, maar dat is dan om dingen te laten zien, maar zijn er al projecten? Waar, waarin er dan ook daadwerkelijk ingegrepen is. Uh, dat, dat er al dieren gered zijn... Ja, dat is natuurlijk moeilijk te meten, want in de reservaten werkt het ook als een, als een afleiding. Dus als je erboven gaat vliegen, dan... Ik heb in in Zuid-Afrika waren we uh, tijdens een volle maanperiode, wanneer de, de, de stropen het, uh, op, op zijn hoogtepunt is... Zijn Vanwege we, het zin, licht, s'nachts, ja. dan, dan hebben ze geen, geen zaklampen nodig. Uh, nou, zijn we daar gaan vliegen in een gebied, uh, en daar zijn op dat, die nacht zijn er geen, geen incidenten geweest... terwijl het reservaat ernaast, werden wel neus aan het zaklampen. het is, dus wat je, dat is, is, is je, heel je... moeilijk te meten of het... Uh, ja, ja had... bij de politie gezeten natuurlijk. Het is natuurlijk een soort pre preventief surveilleren dan eigenlijk, wat je doet... Ja, dus het is, is, dat is één een, een gedeelte en de andere is incidentgericht waarbij we met de rangers op pad gaan, waarvan we nu ook naar Afrika gaan. We gaan op patrouille. Is er, uh, hebben zij een vermoeden, oké, okay, er is iemand door een, door een hek gekomen of wat dan ook. Gelijk dat ding de lucht in en kijken of we wat kunnen vinden. Um... Gaat er dan, hè, jullie zijn nu met z'n tweeën, jullie vormen het, het bedrijfje dat dat soort dingen doet. Uh, maar hoe moet het dan in de toekomst gaan? Je zegt, Rangers rijden in een pick-up truck en die hebben dan op een gegeven moment zo'n ding bij zich. Dat, ja. dat zijn, die moeten dan een opleiding krijgen. En ja, dat verlenen we allemaal ding bij we, zich hebben. we hebben ook onze eigen hangar in, in Zuid-Afrika, waar we die, die grote fixing. Een uh, hangar, ja. ja. ja ik <laughs> op, op, op een vliegveld. Ja. vliegveld. Ja. Ja. Waar, we die, waar we de grotere drones maken. Uh, en daar leveren we ook de training. En dan kunnen een reservaat kan zeggen, nou we willen dit permanent. Nou, dan kunnen ze van ons, uh, van ons kopen. En dan, dan geven wij de training en alles. Ja. En zit er dan een real-time beeld? Uh, dat ding ja. gaat omhoog, zit alles op, gps? Uh, ja, en van dan alles. is het niet alleen een real, real-time beeld... maar eigenlijk alle gegevens over uh, waar het toestel zich bevindt... wat de oriëntatie is van het toestel, wat de hoogte is van het toestel... dat komt allemaal live naar beneden. En um, dat kun je inderdaad op een beeldscherm kun je dat zien. Dus je kunt zeker, Ja, zeker met onze fixed wings uh, kan het bijvoorbeeld zijn... dat die fixed wing 20 of 30 kilometer van ons verwijderd is... maar dat we dus inderdaad wel echt een livestream hebben op een beeldscherm wat recht voor je neus staat. Waarbij je dus kunt zien. Uh, uh, uh, wat, wat er op de grond gaande is. Ja, het is echt een spionageding. Ja, want mensen hebben misschien nog een beetje het idee. van dat het een soort radiografisch bestuurbaar iets is. dat je met zo'n zo joystickje... uiteindelijk maar dat... is dat wel zo. Maar hij kan ook helemaal zelfstandig, toch? Vertelde jij. Ja, er zijn inderdaad. Je kunt bepaalde functionaliteiten. technische functionaliteiten in het ding zetten. dat hij uh, um, uh, autonoom van een ene plek naar een andere plek vliegt. Ja. Of bijvoorbeeld autonoom landt. Maar uiteindelijk is het nog wel gewoon iets wat door een mens bestuurd Bediend, wordt. Bediend, ja. En um, ik zie het ook niet gebeuren dat dat er op korte termijn volledig af zal gaan. Zeker niet voor de manier waarop wij het inzetten. Nee, nee. Um, Nu vertelde je net, Laurens, het, zijn, het is georganiseerde misdaad. En uh, vaak ook ex-militairen die door zo'n uh, natuurpark trekken om dieren dood te schieten. Um, ja, die, die kunnen wel schieten. En met zo'n ding boven hun hoofd, dat dus ook een beetje lawaai maakt, we hebben het net gehoord, zo'n ding wordt toch zo uit de lucht geschoten met een goede AK-47? Ja, dan moet je een hele goede schutter zijn. Nou, allereerst heeft die van ons uh, heeft een extra laag Kevlar op de bodem. Dus dat, uh, dat zou in theorie een, een, een ja. kogel moeten stoppen. Uh, maar het gaat zo snel en, en zeker s'nachts. En dan zet je de verlichting uit. En het zijn elektri elektrische motoren. Nou ja, op, op 100 meter hoor je zo'n ding niet meer. Tuch. Nee, absoluut niet. Nee, je moet echt een hele goede schutter zijn... wil je zo'n ding neerhalen. En ook een vrij krachtig geweer hebben. En dan is het nog zo... Van, voordat je een vitaal onderdeel geraakt hebt... en dat hij naar beneden komt... Nou, dan moet je ook wel een paar keer achter elkaar schieten. Ja. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Je hebt een, Op een aantal plekken, je zei in Amerika... en Engeland en Afrika... je hebt al gevlogen, je hebt laten zien hoe, hoe het werkt. Maar, maar de... Maar de grote orders moeten nog komen? De, nee, ook, de, ook, we hebben nu al reservaten in Afrika... die, ja, die, die de drones van ons gekocht hebben ook. En we gaan nu ook weer naar Borneo. We zijn bezig met een, met een operatie in Thailand. Nou ja, Mala, wat, wat doen in jullie Okan daar? Uh, naar Thailand, daar weten we uh, waar een kingpin, zeg maar, zijn, zijn hoofd van de georganiseerde misdaad woont. En die zit dat achter... noem je een kingpin? Ja, ja het zijn allemaal politiciën. Ja, ja, ik is, dacht eerst dat ja. je zei, een camping. Ik dacht, nee, kingpin, een soort diersoort. Nee, ja. een kingpin, dus een, een bol. Een... Ja, zo'n grote maffiabaas zeg uh, ja. maar, waar hij die, waar die dieren houdt, want die staan achter, achter muren en, en zwaar bewapend. Dus Wat daar voor dieren, we dieren houdt hij dan? Ja, tijgers en apen. En, uh, ja, jij bent ja. er bij betrokken geweest ook. Ik ben uh, vorig jaar, ben ik naar Thailand geweest, toen heb ik mijn helikopter meegenomen en toen hebben we boven de, wat ik noem, uitvalsbasis... van een van de grootste wildlife-smokkelaars... van Zuidoost-Azië gevlogen. Om dus eens te kijken wat de slagkracht is van die organisatie. Ja. En dan kom je er dus achter dat zo'n organisatie in staat is... om op ieder willekeurig moment daar dertig tijgers te houden... voor internationale handel en dergelijke. Mm -hmm. En dan zie je dus inderdaad dat... dat als je erbij langs rijdt, zie je het niet. Er staan hoge muren omheen. Maar op het moment dat je er opeens boven hangt... Als je er overheen ja. gaat, ja. Dan zie je dat natuurlijk wel. En dat is dus gewoon een helikopter omhoog, boven hangen... Fotograferen, wow. landen en gauw weer ja, wegwezen. dat is de wereld voor jou. En, en dan? Wat is daarmee gedaan? Um, dat is opgepakt door de Wildlife Friends Foundation Thailand. Dat is een, een organisatie die zich in, in Thailand zich bezighoudt... met opvang van, van uh, dieren die slachtoffer zijn geworden... van handel en stroperij. En um, zij gebruiken dat vooral richting de politiek daar... Om te laten zien van ja kijk er gebeuren daar dingen die gewoon niet door de beugel kunnen. Um, de situatie is vlak langs de Mekong. En wat je dus ziet is dat um, grenspatrouilles over die Mekong rivier toch wel meer gefocust zijn op die organisatie die daar een paar kilometer verderop zit. Ja. Jullie gaan uh, vanmiddag al uh, op vliegtuig naar Zuid-Afrika hè? Ja klopt. Goh en dan meteen de bus in en uh... ja we rijden meteen naar, naar het grote Krugengebied en daar gaan we aankomen de aankomende twee weken zijn we daar weer actief en dan gaan we weer mensen trainen en uh, doen we erop ja. Verwacht je, is het nu ook het seizoen? Van, is er een stroopseizoen? Of nou, Het je... gaat eigenlijk het, het hele jaar door. Het is, ja. uh, Gemiddeld ligt op drie neushoorns per dag. Nou ja, de olifanten ja, als... zijn ook al honderd per dag. En de drones zijn een hulpmiddel en absoluut niet de oplossing. Want dat, uh, dat moet van vele fronten komen. Ja. Nou goed, het is een, het is een deel. Uh, Lauwens de Groot en uh, Roelof de, de Vries. Heel hartelijk bedankt voor jullie. Komt ze heel veel succes in Zuid-Afrika. Dank je wel. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ja, deze melding die wilden we u niet onthouden. Andres Ret uit Rotterdam. Afgelopen maandag werd ik 63. Het was prachtig weer, dus een jaar Rotterdam... En gaat dan naar het strand van van Holland om een frisse neus te halen. En toen ik in de duintjes kwam, toen was daar gelijk al de eerste Fitis. En die zat zo hard te zingen dat het leek wel een Fitis van Nico de Haan. Die probeerde van Nico te overtreffen qua volume en populariteit... Dus die heb ik toen Nico de Fietus gedoopt en daar werd ik al blij van. Maar toen ik op het strand kwam, paradeerden daar even later minstens 50 zeehonden in de golven. En volgens andere badgasten komen die daar vaker. Komen ze van de nieuwe Maasvlakte en dan komen ze naar de Hoekse Pier. En toen dacht ik, wauw, als ik zo vroeger rond 1960, als ik dan met mijn vader van de beer naar de Maasvlakte zwom, dan was ik al blij met één of twee zeehonden. Geel tevreden met dat mooie verjaardagscadeau Tufte ik terug mijn rotje knoor. Maar ik hoop natuurlijk wel dat Nico de Haan... tegen een beetje concurrentie uit de hoek bosjes kan. Een nieuwe columnist is geboren. Zeker, Zo. zeker. Bedankt voor de bijdrage. Uh, als u mee wilt doen met onze natuurgeluidenquiz... raad dan dit geluid. Ja. Denkt u de oplossing te weten? Ga dan naar vroegevogels.vara.nl... en dan maakt u kans op het boek De IJsvogels van de hunzen van Erik van Ommen. We krijgen momenteel opvallend veel zelfgeschoten filmpjes opgestuurd... van roofvogels die net een duif geslagen hebben. Heel hartelijk bedankt voor die filmpjes. In de meeste gevallen gaat het om Sperwer en soms ook om een havik. Maar hoe zou het nou komen dat we zo vaak duiven als prooi in die filmpjes zien? Nou, u leest dat allemaal op vroegevogels.vara.nl. Ja, en blijf die filmpjes vooral insturen, hè, want binnenkort begint Vroege televisie weer. En dan gaan we natuurlijk al die zelfgeschoten filmpjes ook weer uitzetten. De Vanaf mooiste. De, mooiste. Vier, de allermooiste. Vanaf 4 maart is er weer Vroege Vogels televisie. Natine, geschiedenis in OVT met onder meer de laatste Rotterdamse jaarknikker. En wij zijn natuurlijk uh, volgende week weer bij Leven en Welzijn. Ben jij er dan eigenlijk, er ook eigenlijk? Ben ik er ook. Ben je dan wel. weer weg? Ja, zeker. Oh, gelukkig. Er. Tot dan.